Why a Dit niet echt bestaat Dat jij niks anders keert. Zeg me dat jij me nog steeds nodig hebt. Dat ik de ware ben. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft.